Episoden uit het leven der auto's door Dick Walda. Regie Ad Leupler. Eerste episode. Zes regels in de krant. Wat me niet zint. U bedoelt uh, wat ik niet fijn vind hier. Laten we nou eerst afspreken dat we elkaar hè. Ik ben Marian voor jou, als ik jou tenminste Johan mag noemen. En wat is daarvan nou precies de bedoeling? Waarvan? Nou, waar je mee bezig bent. Ik bedoel. Uh, nou, je bent hier pas komen werken, pas. Want ik heb je de vorige week voor het eerst gezien. Ik ben hier in dienst gekomen voor de sociale begeleiding. Ha, ik wil wel van al die officiële poespas af, hoor, begrijp je. Ik wil het eh, eigen tijds aanpakken. Directe communicatie, zonder flauwekul, zonder rimram, weet je. Rimram? Ja. Ja, ik kan natuurlijk ontzettend gaan ouhoeren over mijn functie hier... ...maar ik wil het de mensen hier gewoon een beetje naar de zin maken. Eerst aftasten hoe hun relaties onderling zijn. Oh, dat is kloten, In één woord klote. Nou, daar moeten we dan dus wat aan doen, hè. En verder hoe de relatie met het personeel is. Ook kloten. Dus eh, we gaan er een gezellige boel van maken... Ach, ik probeer uit te zoeken wat er verbeterd kan worden. Ik wil het de mensen op een moderne manier beslist naar de zin maken, weet je. Niet alleen uh, vrije tijdswerk, jubeluurtjes, maar gewoon recht toe, recht aan. Aftasten wat er bij de mensen leeft. Alle mensen in dit huis. En daar heb jij voor gestudeerd? Ik bedoel, uh, ja, voor, voor dit werk? Ja, ik heb de academie gedaan, ja. En toen heb ik drie jaar praktijk in buurt- en verenigingshuizen gedaan. Nou en Nou, hier? Ja, ja. Hmm. Nou, kijk, uh, we zijn allemaal kneuzen onder elkaar, hè? Dus de communicatie is 0,0. Je hebt elkaar niks, maar dan ook helemaal niks meer te vertellen. Ik heb gelukkig sinds kort een elektrisch karretje. Hè? Kan niet harder dan 15 kilometer, maar ja, met een beetje fantasie... ...denk ik dat die 150 gaat, hè? <laughs> 150, wang! We hadden het over je ongenoeg, over dat wat je niet vindt. Kan je beter vertellen wat me wel zint? Dat is namelijk te veel waar ik de pest over in heb. Zoals bijvoorbeeld? Gesneden vlees. Wat? Gesneden vlees? Ja. Dat is namelijk nou net een van de weinige dingen die ik wel kan, hè? Mijn vlees snijden. Ja. Maar elke dag krijg ik gesneden vlees op mijn bord. Kijk, ik ben verlamd vanaf mijn oksels, hè? Maar mijn handen kan ik nog net gebruiken en dat weten ze. Maar hoe vaak ik het ook vraag, het vlees blijft gesneden. Nou, ik zit aan tafel met mensen die totaal verlamd zijn. Die stakkers die moeten geholpen worden, maar ik heb geluk gehad. Ik kan het nog zelf. Dus jij zou het prettig vinden om in het vervolg gewoon gezellig zelf je vlees te snijden? Ja, precies. Ik kan niet veel, maar ik kan dat overal uitgerekend wel. Nou, ik zou de gezelligte maar vanaf laten. Ik noteer het. Oh ja? Ja, ik maak van elke... Um... Ah, patiënt. Zeg het maar gerust nee, op, patiënt. Nee, nee, nee. Van iedereen die hier verblijft, uh, maak ik een rapportje... Dus dat hebben we zo afgesproken. Zeg, jij zit me toch niet een beetje uit te horen, hè? Zodat ze me later kunnen katten. Nee, kom je daar nou bij? Nee, nee, Johan. Hm. <kijkt> nou, eh... Uh, verder ontmoette ik op het laatste bootreisje een heel erg leuk rolstoelmeisje. Die komt van de kant van Zutphen. En uh, daar wil ik nou eens graag naartoe. Of dat zij hierheen komt. Ja, uh, moet dan wel even technisch geregeld worden, maar... Uh, Denk nou maar niet dat zoiets gauw voor elkaar komt. Ik correspondeer met haar, maar... Uh, voor mij moet er iemand mee natuurlijk, hè? Om me even op de trein te zetten. En mm -hmm. je familie? Oh, hou daar alsjeblieft over op, familie. Ik heb één broer... en die komt één keer in de drie maanden langs. Mijn ouders zijn geëmigreerd. En verder heb ik aan niemand een boodschap. Geen tantes met zakjes, pepermuntjes, niks, niks. Ik wil geen gunsten, begrijp je, niks. Nou, dat gaan we dan toch even voor je regelen. Een retourtje, zullen we? Ja, ja hé, hey, nee, pas op nou... Um, ik, ja. Eigenlijk heb ik liever dat ze hier naartoe komt. Hè. Dan uh, kan ik een beetje snoeven met ons bos hier. En uh, verder wil je dus nergens heet? Nee, nee, nergens. Een stukje rijm met mijn karretje. En dan wat praktiseren. Ja, je moet niet praktiseren, joh. Dat is jij foute boel. Ja, jij makkelijk praten. Jij stapt straks op je fietsje of een joto en je rijdt naar huis. Dat is gewoon, heel gewoon. Maar ik moet verdomme wachten tot er iets met me gebeurt. Ja, begrijp me goed. Ik, ik, ik klaag niet hoor, want, want die mensen, het personeel hier, dat zijn allemaal stuk voor stuk schatten hoor, maar... Ja, het gaat om mezelf. Dat leven hier, dat is toch helemaal niks. Je vegeteert toch alleen maar. Ik heb drie zelfmoordpogingen gedaan. Drie keer hebben ze me gevonden. De laatste tijd krijg ik medicijnen tegen die depressies. Nou, dat is een en al vrolijkheid hoor, vandaag de dag met al die pilletjes die ik inneem. neem. Ha, ik lag wat af hier in dat kaleren karretje om je te bescheuren, joh. Hoe, uh, hoe het gekomen hoe, is. Ja? Dat ik hier als een vod in het stoeltje zit. Nou. <tankt> kan een schat van een meid. Wacht. Hier. Kijk. Er is een fotootje van me. We waren verloofd. Mooi meisje zeg. Mm -hmm. Ik had net drie maanden een nieuwe wagen. We gingen een eindje rijden. De ouders hadden een huisje in de Flevolpolder. We hadden elkaar door de sport leren kennen. Ik was uh, sportinstructeur in Overveen, weet je wel. Mm -hmm. Ik heb er heel wat jaartjes door die duinen gelopen, hoor. <laughs> en zij, uh, zij turnde, zodoende. Ah, ja. Dat was hartstikke mooi, hoor, als ze de vrije oefeningen op de brug deed. Kon ik er wel opvreten. Een stuk van een meid, hoor. <laughs> en toen? Nou goed, ik, uh, ik rij zo'n 100, 110, hè. Meer zal het niet zijn. We hadden net koffie gedronken. Ik reis zo'n tien minuten. Je hebt daar een vrij smalle weg. Misschien ken je die situatie daar. Hè? Ja. En opeens komen er van de andere kant twee auto's naast elkaar. Eentje was er aan het inhalen. Maar ik geef groot licht. Hè, rem af. Ga nog een stuk in de berm rijden. Gewoon om die klerenleier te ontwijken. En Weet je wat er dan gebeurt? Dan zie je in vier, vijf tellen je hele leven aan je voorbij trekken. Dat is zo gek, hè? Maak hoor dat er gillen. En voor mijn gevoel gilde ze nog toen ik bijkwam. Maar oh, gewoon gebroken rug, ribben door mijn longen, en die verlamming, frontale botsing. Zes regels in de krant. Ik heb later nog het berichtje gelezen. Zo was er elke maand een hele stam van die berichten in die krant komen. Hè. alleen met uh, hoe heet het, die dingen? Met initialen. En. Uh... Maar zij was op slag dood. En die leiders van die auto hadden niks. Niks. Ja, hersenschudding en een shock. Nou, ik heb ze mooi allerlei vreselijke ziektes toegewenst. De chauffeur zei dat ik ze vergist had in de snelheid van zijn wagen. Dat is het toppunt, hè? Maar het is toch niet van blijvende aard, hè? Ik bedoel, ze doen hier aan uh, revalidatie. Ja, ja, ja, daarom zit ik hier. Het heet hier officieel verpleeg en revalidatie te Officieel wat hebben ze tegen je gezegd? Geduld. Geduld moet je hebben. En dat is nou de grote ellende met mij, hè? Ik heb geen geduld. En ik kan niet tegen medelijden. Ik ga niet eens naar Haarlem. Omdat de mensen op straat dan vragen... ...meneer, moeten we u even helpen met oversteken? En, en dan hoor je ze mompelen... ...stakker, hè? Stakker, hè? Wat een zielepoot, hè? En de manier waarop ze naar je kijken... dan word ik compleet radeloos van, jongen. Ik ben één keer naar de bioscoop geweest, dat laatste half jaar. Zat ik verborgen in een apart hoekje. Maar toch, de mensen kijken in het voorbijlopen, hè. Ze kijken, je bent meteen een bezienswaardigheid. Je bent geen mens meer, je bent een bezienzwaardigheid. Ja, als ik s morgens opsta, dan denk ik, uh, weer een dag. Het eerste wat ik doe, is billetjes slikken. Maar toch gaan we er wat aan doen. Om te beginnen, hè, dat, dat meisje van de bootreis. Daar gaan we voor zorgen. Ik bedoel, dat ze hier eens op bezoek komt. Weet je wat de hele kwestie is? Er zijn drie categorieën publiek. De mensen buiten de inrichting. De mensen in de inrichting zelf. En dan nog de mensen die zich met je bemoeien. Zoals jij bijvoorbeeld. Nou, over de mensen buiten heb je me net gehoord. En de mensen binnen? Net een competitie. Ze bieden tegen elkaar op met hun gebreken. Van, ja, jij bent wel van lam tot aan je oksels, maar ik heb er nog een trage arm bij. Of, eh... Uh, Jij wordt binnen de vijf jaar weer Pietje loopvlug, kampioen Hoorde lopen, maar ik zal hier zeker twintig jaar moeten oefenen. Ja. Nou, tenslotte jullie soort. Het personeel en zo, hè? Heb je ook iets tegen mij? Ah, tuurlijk niet. Je hebt me toch ook horen zeggen dat het schatten zijn hier. Maar je moet leven met al die ellende om je heen. Hè? Die, die, die hinkenpoten, de strompelaars, de kreupelen, de lammen. Maar dat niet alleen. Je krijgt ook te maken met een psychische afwijking, hè? Een chagerijn. Want je wordt een ander na zo'n ongeluk. Hoor. Een, een, een totaal andere persoon. Ik ook. Maar de eerste tijd gooide ik overal mee. Smeet ik alles kapot. En dat is een beetje over, hè? Dat gevoel dat ik langzaam iemand anders werd. Hè, en, en, en er niks tegen kon doen. Dat maakte me wanhopig, joh. Ik zit nog steeds uren naar mijn eigen pasfoto van twee jaar terug te kijken. Daar kan ik echt heel lang naar kijken, hoor. En dan, uh, en dan denk ik... Daar ben ik. Maar toch gaan we er wat aan doen. Aan de hele toestand. Ik beloof het je, Johan. Ik, uh, ik moet nou verder. Dat vind ik niet erg, hè? Ga jij maar lekker naar huis. Misschien zit je vrijer wel op je te wachten bovenaan de trap. Ik doe nou. Nou, is dat nou zo gek? Zou ik ook doen, hoor. Ik zou bijvoorbeeld... Ja, ik, ik moet nou echt gaan. Nou, doe je best er maar straks, hè, bovenaan de trap. <laughs> ik zeg altijd maar... Ik ga wat voor je regelen. Dat, dat meisje uit Zutphen, hè? en dat vlees, dat uh, gesneden vlees... komt in orde, huis. Je hoort er nog van. Absoluut. Dag Johan.